Vier Nederlandse scholieren hebben op de internationale natuurkunde-olympiade een bronzen medaille gewonnen. Ze horen daarmee tot de beste natuurkunde-leerlingen ter wereld. De vier, die in de zesde klas van de middelbare school zitten, gingen de afgelopen week in Estland de strijd aan met andere Wiskids uit 81 verschillende landen. Een vijfde Nederlandse natuurkunde-fanaat wist geen medaille te behalen. Vorig weekend won een Nederlands team van wiskundeleerlingen leerlingen al een gouden medaille bij de internationale wiskunde-olympiade in Argentinië.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 De Amerikaanse rockzanger Bruce Springsteen heeft in Oslo opgetreden op het herdenkingsconcert voor de 77 slachtoffers van de aanslagen vorig jaar. Springsteen zong We Shall Overcome. Alle aanwezigen, ook de leden van de koninklijke familie en de regering, hielden een rode roos omhoog. De aanslagen in Oslo en op het eiland Utoya waren vandaag precies een jaar geleden. Dan nog het weer vannacht plaatselijk mistbanken, morgen overdag opnieuw zonnig en het wordt 21 graden op de Wadden tot 26 in het Zuidoosten.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 Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Janne, de Radio show van Poont. Mijn naam is Jan Roos en lang leven de Barringin. Geen idee wat dat ermee te maken heeft. Mijn naam is Jan Heemskerk en 2012 van een topzomer. Ja, ja. <laughs> nou, dat kan je wel stellen. Ja, we hebben twee dagen mooi weer gehad. Ja hoor. Oh, wat maakt het uit? Beeld bij het geluid heb je op EchteJanne.nl en de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Janne Radio. Ja, ja. En het gaat, telefoonnummers 0800 112. En natuurlijk voor, voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is... de SP is een groot gevaar voor het land. Precies. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus is het eindelijk mooi weer. Maar ga je, omdat het nou eenmaal al georganiseerd is... toch demonstreren tegen de regen, zoals een stel idioten in Amsterdam, Jan... dan ben je een ontzettende Johan. Dat kunnen we wel zeggen. Dan ja. nou ben je een enorme Johan. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan en Of Johan is geweest. Jan? Ja. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. <truimert> Johan, echt Jan, of Johan, ja, de eerste in echt Jan of Johan is niemand minder dan de man die vroeger beter kon verdedigen dan praten, Frankie de Boer. Als je de homo bekijkt denk ik, iets is wat minder uh, asportief meestal denk ik. Ja, de trainer van de Ajax die werd door kinderomroep BNN gevraagd, waarom er zo weinig homo's in de topvoetballen. En volgens Frankie kwam dat omdat homo's nou eenmaal geen goede motoriek hebben. Nou ja, de boer, dat is wel heel erg onaardig. Uh, voor de nieuwe directeur voetbalzaken, Mark Overmars. Hi, Mark! Want die kon toch echt een lekker ballen, laten we zo zeggen. Lieve zegt hij, kon ja, ook heel goed. Daar ging het gerucht over dat hij ook van de mannen man was. hè? die ja. overmars, gewoon lekker als de Daar Dan kan je toch niet, wat is dat nou voor geleut? En zeggen... Jan, hé, hey, luister. Dat je dan zegt, ja, die homo's. Zijn die, die wat die minder sportief uh, dan, dan ben bewegen. Dat weet je gewoon lul of wat. Ik weet niet wat hem bezield heeft. Maar, maar hij is voor heeft heeft heeft de kampioen al, dit jaar, dus ja. uh, Frank, het is je vergeven... maar uh, denk even na voordat je wat zegt, vriend. Uh, maar uh, deze week een, uh, toch wel een Johan, hoor. Nou, en er komt nog iemand die uh, altijd goed nadenkt uh, voor, voor die, wat hij wat die wel zegt. Kees van der staai. ik heb geen principieel bezwaar tegen uh, het openstellen van passief kiesrecht. Daar hebben we het dan over. Sorry, nou, dit ja, was de, Kees de, van der de staai de, niet, hoor. Nou. Dit was hem niet. Ook wat. En nou dan? Ja, nou ja, whatever, maar dat was hem niet. Nou, ik doe wel Kees nou, van der Stijn. in ieder geval, zonder ja. nu even Kees van de Stijn. Ja, eh, ja, eh. dat was hem. Heel goed. En ook Kees van der Staaien wil het uh, passief kiesrecht misschien wel even opentellen. zal jouw passieve kiesrecht even opentellen. De baas van de SGP dus die wil nog steeds geen vrouwtjes op de kieslijst. Volgens de mannenbroeders kunnen de meisjes namelijk nou alleen afwassen en kinderen baren. Maar de rechter van het Europees Hof de recht voor de rechten van de Mens zet een dikke, dikke streep door deze discriminerende regel. Ja, precies. En dat is maar goed ook, want er zijn heel veel goede vrouwelijke politici, toch Jan? ja? Ja, ik, ik kan er, uh, ik kan er uh, toch wel een paar noemen. Zeker. Neemens ik noem een, uh, Ik noem uh, ja uh, hele goede vrouwelijke politici ik noem uh, ik uh, noem meer dan een dus ik uh, noem nee, van van uh, Tieme van Tieme hele zijn goede teamen, vrouwelijke die, um, minister ik noem uh, uh, uh, uh. ja nee maar nee maar ik noem uh, Schippers uh, um, nou ja, excuse, uh, Laat me hangen. Ronald Plasterk. Ik denk dat we als Partij van de Arbeid voor de inhoud altijd moeten blijven staan. En willen zeggen we willen Europa dat zich wel bezighoudt met. en dat ze met bepaalde dingen niet bezighoudt. Wat? Ja, Omeron heeft dus dit programma natuurlijk uh, mogelijk gemaakt. Ja. Dus laten we zeggen, nee. die man uh, kan geen ja. fout doen. Nee. Geen fout worden nee. over Omeroon. Nee, nee. Maar het is toch wel een ongelofelijke zakkenwas hoor. Want hij liet namelijk op Twitter een foto zien van een door de EU gesubsidieerd fietspad. En die zei dus, ja, kijk eens jongens, dit doet Europa ook helemaal te gek voor ons Nederlanders. Want zij leggen dus ook een fietspad voor ons aan. Dus wij betalen 40 miljard aan Spanje. En wat krijgen we terug? Een fietspad. Een moederneukend stukje beton om op te fietsen. Ja. Om, en om! Het is beter. What the fuck is dit nou, gast? Ja, nee, het is beter Doe nou huis is. even. Nee, ja, maar dat trapt toch helemaal niemand is. in. Een foto van een bordje van een fietspad en dan denken we van... Oh ja, nou eigenlijk wel goed dat we heel veel miljards pompen in de EU... want we krijgen een fietspad terug. Dan leggen we dat fietspad toch zelf even aan. Houd toch als je... Nou, ja, Omeron, met alle liefde, Johan. Bradley Wiggins. Fucking white me out of camera, stupid. Come on. Nou, een welbespraakte Engelsman won met twee vingers in zijn neus en een derde bal als ze broek de toer. Dat is natuurlijk heel erg knap. Want het blijft een behoorlijk. En het fietsen laten we wel wezen. Maar hij had geen enkele concurrentie, behalve van zijn knecht. Vroem. Maar die moest de Goosbeek ouder en tweede worden. Want Wingens houdt trouwens ook van een borreltje. wist je dat ja? Ja, mooi hè. Dat, dat maakt hem echte mensen, hè? Oud-alcoholist. Ja, als, als voormalig alcoholist, toch nog de tour kunt winnen. Je vinden. weet dat ik niet drink, dat ik daar niet van hou. Ik ben van drinken. een bouwgroep. Nee, nee ik hou niet van alcohol is niet mijn dingetje, weet je ding, wel. Maar ik vind het toch wel knap dat je. Je hebt gezopen ja. in je leven en toch die hele fokker ja. Ja. Ja, nou, ben Jij dan... bent ook een wielrenner hoor ik. Ik ren ik graag op de wiel. Ja, door ja, gauw 90 kilometer per dag. He. Twee dagen geleden. 37 kilometer per uur. Ja, en nee, zo. Helemaal nee, nee, niks aan het handje. Nou dat goed, in geval, niet uit, zullen we verder met de show dan. Uh, zullen we even uh, Brad Wickens even een echte Jan noemen? Want uh, laten we eerlijk zeggen, ja. of hij nou vol met doop zit ja. en dat zit niet vast. Vast en zeker, helemaal volgepland met doop. Maar toch is het knap dat je dat hele pokken stond uitfiets. Ja, ja. niet? Ja, en wint. Nee. Nou, sowieso. Ja, hey Bradley, als je het ja, hoort, gevecht met je en de groetjes. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Of Johan, of Johan. Ja. Ja. Of Johan. <lacht> Vorige week beweerde hij in echte Janne dat aliens al lang onder ons zijn en precies lijken op mensen. En we vroegen hem toen: Ja, eh, dan moet je ook bij ons komen en een buitenaanse vrouw meenemen. En dat wilde hij best. Dus nu is het zover. Wij heten onze gasten dus van harte welkom. UVO-deskundige en aanstaand Kamerlid namens de UVO-partij, Anton Teuben. En mevrouw. Eh, Alien, alien, dan alien noemen we dan gewoon mevrouw, mevrouw <laughs> buitenaards. Mevrouw die, Mars, dingetelen. mevrouw en, Jupiter, en als jullie dan denken, Andromeda. Ja, nee, maar omdat nee. we namelijk zeggen dat, dat, dat, maar dat, door, dat zeg maar de buitenaardse wezens lijken op mensen. En dan hoor je die mevrouw, hey. zeg, ja, die heeft wel een heel raar stemmetje. Smurfin noemen ja, we er. een beetje smurfin. Uh, het, het, het punt is, deze vrouw <laughs> heeft toch gewoon een normaal leven. Dus die wil niet uh, dat, dat zeg maar de kapper nee. zegt, hé... Hey, Nee, dat, hey, dat is Anita. Dus haar, na, haar stem is een beetje vervormd en dan moet je er niet op bij het beginnen van. Ja, dan hebben ze vast weer een van een stagiair neergeflikkerd die dan uh, Ach, een alien speelt. Hey. Nee, het is een echte dame. Da dus de nietige zei dat, dat we morgen krijgen. Oh die... ja, en we mogen ook geen webcam, dus we kunnen hier wel veilig zeggen dat het ook nog eens een hele knappe dame is, Jan. Oh, heeft, oh, de webcam heeft, staat ook uit? Ja. God. Nou, je ziet ons waarschijnlijk wel, maar en Anton waarschijnlijk, maar ik zou daar grote daar, daar mis je verder weinig aan. maar ik ben blij dat jullie tevreden zijn. zijn. ja, hebben een hele goed. ik ben blij We dat jullie hartstikke tevreden zei. zijn. Nee, gelukkig. Nee, maar als je, als je zegt van ah, ik geloof er allemaal niet in, ik geloof er niet allemaal niet, dan moet je nou even kijken. Ja, eh nee, zie je ziet het dus niet. Nee, nog. Nee, maar wel een best wel in. Dus hoeveel streten dit is het is al klaar als het als het jullie betreft. Nou, ja, ja, ja zo zo nou, zo. Nou, wij zijn voor, maar maar gaan komen. Want hier me komen hoor. Als als ik het vind ik het prima. Maar goed, dames en heren, kijk eens, een glimp nog op de lippen hoor. Ja, zeker weten. Echt Jan Allichaus, wij zijn hier dus met de Albert van de UFO-partij, maar het heet niet de UFO-partij hoor, hè? Nee, het heet SOPN. En jullie verwachten uh, 76 zetels, heb ik gelezen. Ja, in bepaalde opzichten verwachten wij zeker 76 zetels. Uh, we hebben 76 kandidaten. En, uh, maar dat is ook wel handig. Als ja, hebben hebben 50 direct en je hebt 76 ja, we zetels. We hebben direct 70. maar 76 kandidaten ge, ge, ge, ge, ge, ja, hebben we gekregen. Een historisch feit. Want Volgens er is een, een partij met 76 kandidaten gekomen. gekomen maar de media maakten er direct zetels van. Ja, we zijn er dolblij mee. En, dus, en, en, maar in de peilingen staan jullie op nul. Ja, dat, dat, ja, we maken ons geen zorgen. Nee, dat komt nog goed? Ja, dat komt helemaal goed. Maar het is heel snel 12 september in. Ja, het is heel snel 12 september, om precies te zijn, 50 dagen. Dus het feest gaat nu beginnen. Jullie gaan vanavond. Wij hebben eerst. Ja, we knallen. moesten natuurlijk in drie maanden moesten we alles voor elkaar boksen. de kandidaten, de ondersteuningsverklaringen, de hele boel op de kaart zetten. Kijk. Het loopt. In Nederland zijn duizenden mensen op dit moment bezig Kijk. om reclame voor ons te maken voor SOPN. Politiek bedrijven we niet. We staan voor de standpunten uh, die we hebben en die ook heel duidelijk in het partijprogramma en in het manifest staan. Dat kan iedereen lezen op sopn.nl. En dat betekent, we zijn een participatiepartij. We willen dat de mensen niet langer dom worden gehouden. En daarom zijn we ook dolblij dat we hier zitten. Ja, maar we lopen de enige ding we niet willen, is de mensen dom houden. Want we proberen elke week de mensen te verheven. Ik zeg, jongens, pak ons beet bij Tante Greet en bij Zereet... want we gaan ja. met z'n allen vooruit. Wat ik wist het, bij Diana zitten we op het juiste adres. Ja, dat dacht ik ja, wel. Wij we nou, in het zeker... eerste blokje doen we altijd even ja, wat uh, ik afgelopen tijd, uh, We gaan straks zeker over jullie... Ja, uh, heeft beginnen hij he? vanaf... nou heeft ja, afgelopen twee uur over niet geen woord een grote spraakwaterval. Zie je nou het omheen te Ja, ik heb de afgelopen twee uur stil geweest. Nee, ze het los. Ik heb het voorspeld. Maar twee uur zegt hij niks. En dan 12 uur gaan die oogjes Net bij een alien, dan is het bijna dood. Zo'n disney Nou, Ik denk dat we straks met mevrouw X gaan praten. En ik denk dat wij wel bij elkaar uh, dicht in de buurt komen. Zal ik zou je vertellen. Ik denk ieder geval, UFO... ook van mars komt, joh. Wat we nu even gaan doen, gaan even de actualiteiten doornemen. Uh, uh, uh, uh, meneer Teube, u bent natuurlijk de, de, de, een van de bazen van de, van, nou ja, de, de SOPN. SOPN, dat is een ja, groep mensen. Wij noemen, wij noemen dat gewoon de voor partij als je het niet heel erg vindt. En uh, uh, uh, zo'n Wiggins, he, die zo'n Tour wint, is dat aerospace nou, deze man die heeft wel krachten, die zijn ongelooflijk. Want ook ik hou van de Tour de France en ik heb ook gezien wat hij kan. Maar of dat Out of Space is, dat weet ik niet. Dat, dat weet hij zelf, dus dan gaat hij het wel zeggen. Nee, maar omdat, omdat u de mogelijkheid uh, openlaat dat mensen ook, zeg maar, Out of Space kunnen zijn. Ja, nou, ik bedoel, dat, ik eerlijk zeggen. dat zie je. Ik rijd wel eens een stukje fiets en als ik terugkom, na 80 kilometer denk ik, nou, ik kan mijn benen gewoon afzetten. Ja, dat is bij mij ook u... zo, moet ik eerlijk zeggen. Ja, deze gaat 240 ja. kilometer uh, te gek de, de berg in. En dan denk je, nou, knap hoor. Ja, gek hè. Je, je klemzuipen, zoals je net al zei. En dan inderdaad dat kunnen opbrengen om dit te presteren. Dat is ongelooflijk. Dus wat, wat, wat kan een menselijk lichaam? Dat is, dat is ongelooflijk. Ja. Nou. Uh, nou ja, goed, uh, over menselijk lichaam gesproken. De SP die staat weer als de grootste in het land, uh, bekend in de peilingen. Ja, de UVO-partij is natuurlijk helemaal nog niet bekend. Mevrouw, uh, hoe, zou ik, hoe zou ik u noemen? Laten we, laten we even, even met elkaar dan een soort van ja, naam afspreken. Want mevrouw X ja. is of ik zo'n kutje. Het is wel ja, een heel erg nou, rare stem. Is die nou. heb ik al, eigenlijk al gezegd tegen jullie. Oh, Selena. Ja. oh ja, zie je wel. Selena, Dat was het ook. Ja, ja. ik denk misschien is dat je echte naam. Dan wil je dat niet dat ik dat zeg. Nee, ik heb die naam gegeven aan jullie. Zo van die, uh, die gebruik ik hier. Oh, ja. nou beter toch? Daar zijn we er ja. eruit. uit. Selena. Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben hier meneer van de, de UFO-partij, maar bij een stemmetje begin ik een beetje het gevoel te krijgen dat we hier bij, bij een, ja. een meeting van de Pedopartij zit. Dat ik heel ben. Ik, uh, ik wil het zelf liever niet horen hoort klink. klinkt. Nee, nee ik nou, denk je, dat je, ik ben, mezelf je, je niet zou herkennen. Je hebt groot gelijk. Maar ga daar nee. maar uh, Smurf bij je zoeken. Maar goed, dat uh, Smurf in, wat dacht je van? Emile ja. Lumber als, uh, pre als premier, is dat een idee? Nou ja, als mensen me maar serieus kunnen nemen, ondanks dit stemmetje ja, dat, dat ik nu ja, op dit moment heb. Dat meevallen, he. denk ik. Ja, ja, wel ja. ja maar, maar, maar, maar dat stemmetje maakt geen moeder ja, het ja, uit. Het gaat om wat je zegt. Ja, precies. Goed, maar ja. Uh, u, u, u bent uh, out of space. Uh, de Socialistische Partij aan het Bewind in Nederland, is dat wat uh, volgens u in de uwen? Nou, nee, nee. Ik, ik, uh, SEPN heeft toch uh, mijn stem. En ook omdat het meer uh, over bewustzijn gaat, het gaat om verruiming van bewustzijn. Het gaat om uh, een heel nieuw soort uh, stelsel neer te zetten. Iets wat voor bewuste mensen uh, is. Uh, toch een verandering in de hele maatschappij. En uh, daar ga ik ook wel voor. En ik denk dat we daar ook aan toe zijn. Mag ik iets raars vragen? Mag u eigenlijk stemmen? Ja, natuurlijk mag ik stemmen. Dat ik weet ben... ik veel. Ik kom toch hier niet vandaan. Wat zie je voor je? Uh, ja, ja, ja, ik zie een, een, een gewone vrouw. Ik zou, als, ik, als ik u zo op straat tegenkwam, zou ik denken... God, wat een leuke, aantrekkelijke vrouw loopt daar. Dat, ja. Dus, nou. Ik, nou ja, dus, dus een mens, denk ik dan. Maar aangezien Anton maar... ons vorige, we maand, we hebben vorige week verteld heeft... Dat, dat u toch echt ergens anders vandaan komt... dan vraag ik me af, hoe kom je dan aan een paspoort bijvoorbeeld? Of kom je als baby? Nou, ik vind dat zo'n domme gedachte ja, Nou, ja, dat ik. vind ik ook, zegt Jan. De, ja, wat is er is heb je, Ik weet het, we leggen het ja. dan uit. Normaal had je lul op als je liggen, maar nou liggen jij ergens in het daar. <laughs> dat is niet toch al over, toch? Dat begrijpen we toch ook, wel. die vraag toch aan een paspoort. Heeft, heeft u een paspoort? Ja, uh, moet ik daar antwoord op geven? Nou, het zou wel lekker zijn eigenlijk. Nou, uh, wat denk je? Ik denk van wel. Ja, nou daar nou, zijn we daar ook wel goed. Ja. Nou, dan hebben we dat toch ook weer ja. gehad. Dan zitten jouw hersenen goed in elkaar. Nou, uh, lieve mevrouw, en uh, dat, dat zit u helemaal mis. Maar dat maakt nou. helemaal niet uit. <hitts> Meneer Teuben, <heminotelijks> u uh, wil de kamer nou. in. Dus uh, laten we ook maar gewoon uh, even serieus met elkaar gaan praten... over, uh, over de dingen die uh, op aarde spelen. Dat is namelijk uh, Griekenland. Griekenland is dus bijna failliet. is bijna afgelopen. Het IMF die zegt... Uh, dat ja, we kijk, lekker de, de jongen, ja. jongen, We pompen de gelden, maar. Er komt helemaal niks uit. Wat vindt u daar nou van? Nou ja, het is hetgene wat we uiteraard hadden verwacht. Er is ook geen andere keuze. Zo gaat Griekenland en zo gaat denk ik heel Europa. Dus het is tijd voor een ander stelsel. Er is geen econoom die op dit moment de oplossing weet... Dus het, uh, het wordt tijd dat we inderdaad overgaan naar iets wat rentevrij is. Dat alle schulden aan de kant gaan en dat we gaan naar een basisinkomen. En dat hebben wij allemaal in ons partijprogramma staan. Een basisinkomen als zijn, uh, iedereen hetzelfde... Iedereen hetzelfde, een basisinkomen, iedereen eenzelfde salaris... Het communistische systeem is dat? Je kunt er een naam aan geven. Wij geven er geen naam aan. Dat is gewoon een standpunt waar we voor staan. maar Wil je inderdaad deze wereld nog redden? Dan zul je inderdaad wat moeten gaan doen wat drastisch is. Maar in het verleden was er maar één systeem... die dat ook heeft en Dat was het communistische systeem. Dat zou je zo kunnen zeggen. Wij zien die link niet. We worden er uiteraard weer mee geconfronteerd. Maar ik denk dat als mensen goed het partijprogramma lezen... en het manifest lezen... en de thema's lezen... dat wel heel iets anders staat dan, uh, dan wat jij uh, benoemt. Maar vindt u het niet zo dat uh, mensen die bijvoorbeeld twaalf uh, jaar hebben gestudeerd... dus helemaal de pestpok hebben geïnvesteerd in hun eigen toekomst... dat die op een gegeven moment hetzelfde verdienen als iemand die dat niet heeft gedaan... Nou, dat, dat hoeft niet, niet eerlijk is? Dat hoeft niet. Als zij meer willen verdienen... iedereen krijgt een basisinkomen waar iedereen van rond kan komen... en willen ze meer verdienen, dan gaan ze maar meer werken. Oh, dan mag je erbij gewoon bij Dan verdienen. ga je er gewoon bij werken. Oh, dus dus iedereen die heeft een basisinkomen voor 40 uur... Inkomen, oh. Juist, op die manier. En dan mag je er gewoon lekker bij snabbelen. En dan snabbel je erbij als jij dat nodig vindt en meer luxe nodig hebt. dan jij Maar ik wil zeggen, antwoord: eerst die schulden moeten weg. Daar gaat het eigenlijk mee. Ja. Net ja, dus zoals in die... IJsland. Ik bedoel, IJsland wordt in de media amper benoemd. Anders kom je uh, niet meer Maar je kunt interneten. zien ja. dat je dus in een hele korte periode. wat IJland, IJsland ons heeft gedemonstreerd. de bevolking heeft zelf de nieuwe grondwet gemaakt. En uh, je ziet dat een land in een korte tijd. weer een van de meest. of de, de, het meest bloeiende land is van Europa. He, en zo wordt ook basisloon, bijvoorbeeld in Brazilië, wordt daarover gesproken. In Japan is over gesproken, want iedereen ziet op dit moment... Dat, er, dat het naar de knoppen gaat en er is geen enkele oplossing. En dan moet je inderdaad drastisch veranderen. Maar een basisloon betekent dus dat de ene heel hard werkt... en, en minder verdient dan hij eigenlijk zou verdienen... <kwijnt> en iemand anders die doet iets minder en die krijgt meer dan hij zou ik, verdienen. Ik denk, er zit nog wat anders achter. Ik bedoel, wij gaan er ook vanuit dat we het talent wat mensen hebben gaan uh, belonen. Dus iedereen gaat datgene doen waar hij goed in is. Maar dan, dan ga je, dan je, je ook, ook met plezier naar uit. je werk. Dus de, de, hele boel, de hele boel moet gewoon om. Als jij met plezier naar je werk gaat en je doet iets wat je leuk vindt... dan ben je gemotiveerd. Dan krijg je er energie van. De meeste mensen die doen nu de meest domme baantjes en onnodige dingen... want de, de hele ambtenarenwereld... nou, we lopen er dagelijks tegenaan. Het is een ramp. Ik denk dat we deze mensen dolblij maken met de invoering van dit systeem. En ik kan baan. je ook zeggen, we krijgen reacties vanuit alle hoeken. Er komen mensen van alle mogelijke partijen bij ons... die inderdaad nu op ons gaan stemmen. Omdat die ook verder kijken dan hun neus lang is. Want als geen economen een oplossing weet... en ook de Europese Unie en noem maar op geen oplossingen hebben... ja dan gaat het fout en dan krijg je deze situatie nu met Griekenland... en je moet maar eens opletten wat dat voor gevolgen nou, heeft. Hij schetst nog heel even voor mijn begrip, want is, ik ben niet zo heel vlot... Wat, wat gaan we doen, de schulden heffen we allemaal op, dat, dat, dat verdwijnt. Dat, dat doen we niet meer, dus iedereen zijn schuld zijn morgen weg... Spreken we elkaar af, schepen allemaal af, af, af, weg, weg. weg. En gaat als het stelsel valt, dan moet je natuurlijk iets doen. De mensen, ja, maar... kunnen, hun de mensen kunnen op dit moment hun schulden ook nee, niet precies. meer betalen. Dus die, Ik bedoel, zegt... als je kijkt in Amsterdam, 100.000 mensen die, die, die zitten met een schuldenlast, 100.000 gezinnen. Over hoeveel mensen hebben we het dan? Een kwart van de jeugd is dus op dit moment. Ja, 100.000 gezinnen, dat zijn ja, zeg maar 400.000 mensen gemiddelde gezinnen. En dan heb je ook nog eens een keer uh, de, de jeugd van 25 dus iedereen, procent werkloos dus is. Dat, dat, dat is. Vanaf nu is dat weggestreept. En dan gaat iedereen iets doen waar hij die, waar die goed is en is er gelukkig van wordt. Tegen een basisloon. En als je dan harder werkt, dan mag het ook. En dan niet je meer. Dat is kortzamer Ja, ongeveer, Ik denk dat ongeveer, iedereen het voor zichzelf komen. Het is natuurlijk nog geen 12 september. We, gaan nu, uh, we hebben alle plichtplegingen hebben we in principe afgerond. En het is nu uh, de taak om uh, de bevolking op te zoeken. En dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is een hele klus. Maar we doen dat met duizenden mensen. En dat is erg fijn. Want in Nederland zijn duizenden mensen actief... om inderdaad deze nieuwe begrippen naar voren te brengen... die iedereen direct nog niet snapt. Maar als je je erin verdiept en een beetje verder kijkt... dan je neus lang is, dan is het voor iedereen begrijpbaar. Mevrouw, u komt de uh, Outer Space en u stemt op de SOPN. Uh, vandaag, of tenminste vandaag, deze week is bekend geworden... dat uh, de SGP, dus de, ja, de, de, de christenfundies... Uh, die moeten ja. toch ook vrouwen op de lijst gaan zetten... Wat dacht u daar als alien vrouw van? Nou, dat zal een omschakel zijn voor uh, die partij. Als ze ja. daar uh, vrouwen in de partij moeten gaan brengen. Ja, dat ja. is toch uh, voor die partij christelijk gezien... Uh, toch uh, moeilijk om dat in te kunnen brengen. Ja, zeker, dus, maar, maar, maar hoe zit het, hoe zit het uh, buiten aarde? Hoe, hoe zit de, de, de schaling tussen mannen en vrouwen? Zijn, zijn mannen daar ook meer waard, zoals bij de mannenbroeders? Nou, nee, nee, nee. Dat is gelijkwaardig. En dat is ook bewustzijnsvormen die je kent waar ik ook vandaan kom, die hebben ook gelijkwaardig uh, bewust... Hè, dus het bewustzijn van man-vrouw staat op gelijke voet. En dan heb je ook de vrouwelijke energieën die hier op aarde komen... vanuit andere uh, buitenaardse, ja, Venus bijvoorbeeld... die hier het vrouwelijk inkomen brengen om toch die verandering mee te werken... dat, dat het mannelijke wat hier geheerst heeft... Omgezet wordt naar ook de vrouwelijke energieën, dat die ook geaccepteerd gaan dus, worden. Dus u zegt zeg maar, het probleem op aarde zijn, zeg maar, test de mannen die, het, die ja. het, zeg maar, de boel beheersen. Ja. En de, de, de vrouwen van buiten aarde die zeggen van: Nou, tegen, tegen de jongens van buiten aarde, laat ons dit, maken, dit klusje maar oplossen. Want die hebben meer, meer vrouwelijke invloed nodig. Ook. Nou, ik ook. ben het helemaal mee eens. Ik helemaal meer wij, weten, wij, wij zijn het er ook helemaal mee eens. We hebben gelukkig uh, heel veel vrouwen ook op de lijst staan. Want op dit moment is inderdaad de inbreng van vrouwen is, uh, ze zeer belangrijk. Dat kan ik absoluut onderstrepen. En het is ook nog eens een stuk gezelliger ook. Nou, dat en zeker. een stuk fijner ook. Nou ja, het is ook wel leuk om tegenaan te kijken. Maar is dat ook de reden waarom u hier naartoe bent gekomen, naar aarde? Dat, Onder u, andere. dat u bent gezonden omdat u vrouw bent... In Mohen, hè? omdat u die, die bewerks, die, die, ja, dat omslagpunt nou, wil bewerkstelligen dat, met uw vrouwelijkheid? Dat is één deel ervan. Maar dat is maar een heel klein deeltje ervan. Nou, over het de andere deel gaan we nog zeker... Nee, ik wil net zeggen, uh, want het is tijd voor praten, iets... Uh, voor we, gaan, we komen er straks uh, op terug. Ja. Want het uh, wat wordt interessant. Wat, wat, wat Juist de reden is waarom u hier bij ons bent... om uh, nou, ons klaar te maken. Want eigenlijk bent u hier om ons klaar te maken, toch? Voor, voor het contact... Als je het zelf wilt bekijken, ja. Nee, ik bedoel niet op een andere manier klaarmaken, hoor. Zeg alsjeblieft. Nou, zullen... Ja, we al we gereed precies stellen. Uh... nou precies... Nou, Jan, ben je uh, nee, nog gesteld. gesteld. Ja, een week ja, okay. het... <laughs> Ik ben vanmorgen op een potje gereed gesteld, <laughs> joh. Dat wel twee keer. Ja? Maar wat maakt het uit, ook. Het is ondanks deze Wij zijn namelijk tijd voor wat wijsheid van hier, van de koude grond. Hier is La Villano's. Ik heb niet bijster veel met het Koningshuis. Liever gezegd, ik vind het een grote onzin. Maar als ik bedenk dat we anders een president krijgen, wordt het niet veel blijer. Natuurlijk zou het de democratische gehalte een stuk verhogen. De president wordt immers gekozen. Maar als ik naar de politieke peilingen kijk, weet ik nou niet of we een normaal denkend mens op de troon krijgen. Want op een troon komt hij te zitten. En in een paleis. Met hoge toelagen. Erg veel verandert er dus niet. Dus laat die oranjes het dan maar doen. En laten we eerlijk zijn, het lijkt me ook een klotebaan. Je hele leven iets spelen. Want het is een sprookje waar, niet alleen het volk, maar ook de koning zelf in moet geloven. Enfin, laat Bea haar werk maar afmaken. En laat daarna die windbel van een zoon van haar, die ze maar overnemen. Oh jeetje, zei ik nou windbuil over onze toekomstige koning... met zijn dikke ronde kop en zijn veel te mooie vrouw... die heus niet op zijn gele gebit is gevallen... Oh jeetje, beledig ik nou onze aanstaande vorst en zeg ik dat ze Latijns-Amerikaanse meisje een ordinaire golddigger is? Ik moet oppassen. Deze week is er een man veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 90 dagen gevangenisstraf omdat hij de koningin heeft beledigd. 90 dagen de knastien voor iets nazeggen tegen iemand die toevallig een kroontje op haar hoofd heeft gekregen bij haar geboorte. Normaal moet je in Nederland iemand aanranden, een hemel leegklauwen en daarna een nest jonge hondjes verzuipen, wil je überhaupt een week in de bak terechtkomen? Maar de queen uit schelden, dat kost je dus drie maanden. Onze B.J. kwam ook nog in het nieuws omdat ze niks wil inleveren van haar jaarlijkse toelagen voor 830.000 eurotjes per jaar ex de andere toelages van miljoenen. Wel de bevolking oproepen de broekring aan te halen, maar zelf gezind willen inleveren. En oh ja, de man die haar beledigde noemt haar een oplichter en een zondaar. Het is toch ook wel zonde dat ze niks wil inleveren en het lijkt wel oplichting. Oeps. Nou, nou. Ja, we pakken er weer en, en, op Het klonk wel of ik beschonken was toen ik het inspraak. Ja, maar nee, raar, daar van. geloof ik bijna niks van. Denk. Nee, daar geloof ik niks van. Pak pakken er weer op waar we gebleven waren. Anton Teuben, Teuben beweert dat buitenaardse wezen zal lang en breed onder ons leven. En dat hebben we vanavond dan maken we het ook mee. vermomd als doodgewone mensen. Nou, doodgewoon zou ik onze gast niet willen noemen. Maar we hebben hier dus een buitenaardse dame zitten. En we gaan eens nader kennis maken. Nou, net zat ik er al helemaal naast met me vragen over de paspoorten, Dus... <laughs> Hoe is, het, uh, hoe is het goed om te vragen? Ja, het, voor mij voelt het nog een beetje vreemd. U komt ergens anders vandaan. U bent hier dus op een zeker moment op. gekomen. Waar komt u vandaan? Dat is toch een hele goede vraag, of niet? Waar kom u vandaan? Ja, ik, ja. Ben, ik ben een beetje voorzichtig geworden. Nee, moet je niet maar dat doen. kan. Waar, ja. komt u, waar komt u vandaan? Ik kom van veel uh, verschillende soorten bewustzijnsvormen vandaan. En planeten waar ik geleefd heb. Oh. En dat zijn onder andere de pleiaden. Wa -wa -wa -wa -wa -wa? De pleiaden De pleiaden. Is dat bij, de, bij Ibiza daar in de, de, de Nee, mensen kunnen het beest er even ja. gewoon op internet op zoeken. Ja, ja. want het is, dat is een de... bewustzijnsvorm. Maar het is die... geen planeet. Die... Ja, zeker. Het is een, is een planeet, ja. ja het en, is en een, een stelsel. stelsel. Een stelsel. Oh. Ja. Oh. ja. En, en dat heet de Plejaden. Plei... De Pleiaden. De pleiaden. Ja. ja, ja. En die zijn ook heel vaak op aarde geweest. <laughs> Hebben ook geholpen om uh, bewustzijnsverandering hier uh, ja, toch mee te helpen. Dus mensen daar, uh, ja, daar bewust in te maken. En uh, te laten weten ook over andere bewustzijnsvormen. Zij zijn daar ook wel de, ja hoe moet je dat zeggen, uh, de dragers van geweest, van, uh, van, van, andere, van, van het, de kennis daarover. En uh, Sirius, dat is ook een ja, een, een stelsel waar ik uh, geleefd heb. Maar dit, begrijp, ik ik het, begrijp ik het goed dat het stoffelijk omhulsel waarin we u nu zien, dat, dat is maar een verschijning. En, en, en daarbinnen bevindt zich iemand, iets wat, wat vanuit verschillende bewustzijnslevels ja. bestaat. Laat ik zo zeggen: ik ben ook mens. Oké, okay, kijk, dan komen we ergens. Oh, maar hoe kan dat dat verklaart niet? dus mijn vraag eerder. Ja. U, u bent ook wat ik zie, maar da daar is meer uh, ja. in uw hoofd wat, wat, wat verzameld is op allerlei andere ja. planeten en, en plaatsen in de toch? Ja. Ah, kijk. Ja, ja, ik ben een ja, beetje een eenvoudige geboren ja. lul hoor. Dus ik, moet, ik, ja. ik, ben, ik doe er al iets langer over dan mijn, mijn, mijn grote intellectuele wederhelft, Jan Heemskerk. Ja. Ja. Maar u bent dus gewoon <lacht> geboren ook uit, uit, uit, uit ja. een potje seks tussen twee mensen, maar uw bewustzijn is gedeeltelijk Gelaagder. van de andere ja. Andere kant. Kijk, ja. dan heb ik niet over de, de gay games, hoor, Maar ik bedoel, van de andere kant in de vorm van andere... Dus u bent gewoon mens, maar ja. u heeft een onderdeel van bewustzijn out space. Yes. Ja, precies. Dat is het hele verhaal. Dat is het, ja. Oh, dus het is ook niet zo dat, dat, dat u zeg maar... Uh, in bezit bent genomen. Ja, nee, maar vrouwen. hier naartoe bent gekomen en dan dacht van, nou, god, ik, uh, ik neem dan een, een mooie mooi vrouwenlichaam aan. Nee, dat, dat heb ik zo gekregen bij geboorte. Zo gegroeid ook. En... Uh, Wanneer, ja. wanneer weet je dat? En hoe weet je dat? Ik heb het altijd al gevoeld. Ik uh, ben altijd al een bewust kind geweest. En uh, anders dan andere kinderen. Uh, stond meer in contact met natuur. Uh, was me bewust van andere energie, uh, ja, energieën die er op aarde ook leven. Uh, stond ermee in contact en merkte vroeger al dat ik daar toch een verandering in uh, vond. Bij andere mensen die dat niet hadden. En uh, ook heel veel ondergrip daarin gezie, ge, ja, gekregen van anderen. Hoe ik daarin uh, uh, in mijn leven bewust van werd en uh, wat ik daarin ervoer, ja. Want heel veel mensen zeggen natuurlijk, uh, god, de meisje is een beetje in de waar. Ja. Heeft gewoon een tikkie gehad van een molentje, of misschien één of twee, misschien wel alle wieken. Hè? En het uh, ja, gaat mm -hmm. niet goed met een kind. En, uh, nou ja, goed, ze, ze, ze, ze, ze, ze, leeft, ze kan een leventje leiden maar het gaat niet helemaal lekker. Ja. U, dus u wordt voor gek versleten? Nou, precies. En, en dat ik, doet het misschien wel ja. een beetje pijn dan? Ik uh, heb er heel veel moeite mee om het ook naar buiten te brengen. En uh, dat is ook de reden waarom ik mijn stem laat vervormen hier. Omdat uh, ja, ik daar toch over gesproken heb en mensen daar niet altijd even uh, adequaat, maar ook niet altijd even aardig op gereageerd hebben. Nee, want ze zeggen waarschijnlijk, je bent Jotje. Uh, ja, die zijn er, ja. Maar bent, maar, u, maar, bent, u? bent, bent, bent u Jotje? Ik, uh, nee, nee, ik kan goed nadenken en ik kan met iedereen ook een gewoon normaal gesprek voeren. Hoe bent u uiteindelijk, want je, want je voelt dus andere dingen, je reageert anders op omgevingsprikkels, uh, ja. je merkt aan jezelf dat je op andere manieren dan anderen om je heen ja. communiceert met de omgeving. Dus er is iets met je aan de hand, wat je anders maakt dan de rest, dat, ja. dat ga je op een gegeven moment ervaren. Wanneer definieer je dat dan als af afkomstig van ergens anders? Als je anderen ontmoet die het ook hebben? Of, of hoe werkt dat? Ook, en die heb ik ook ontmoet. En dat zijn er behoorlijk wat, kan ik zeggen. Nee, dat geloof ik, maar hoe maakt je ja. dat aan je bekend? Dat vraag ik. Um, door contact, dus door het gesprek wat je met anderen hebt. Uh, en dat je de herkenning vindt, dus uh, de ervaring die je hebt met andere energieën. Sommigen hebben dat met uh, het spelen met energieën in hun eigen handen. Dus uh, dat voel je. Um, maar je hebt het ook in connecties. Dus het contact, het uh, bewustzijn... wat verruimd is... waardoor je heel veel kennis doorkrijgt. En dat bespreek je met elkaar. Precies. Dus dan weet je vanuit die connectie... Dat andere dat dan ook heren. Dat Is dat niet afhankelijk heel eng? Als je, dus ik stel me toch een beetje voor, ja, ik ben ook maar beperkt... Als een, als een stem in mijn hoofd die ineens tegen me begint te praten... uit een andere dimensie, of zo is het niet. val af. Ben, ja, ik, nou, ik val nou af. het af. valt toch het Nou, je valt nou af. Onaardig. altijd weer over dat dikke beginnen met mij. Ja, zo Ik ben een keer een heel bloedserieus serieus bezig. maar toch af, jongen. <laughs> valt toch, <af, laughs> val toch nou af. Zo'n stemmetje. Ja, ik heb het vervelende, ja. ook wel. Vervelende, akelige mannen. Maar, ehm... Ja, dus u, u, was u doet ook zijn. wel eens boodschappen in de supermarkt. En, ja. en komt u dan wel eens uh, iemand tegen die zo'n mandje uh, sjouwt of een karretje duwt... en denkt, hé, hey, dat is er een. Van mij? Die dat van mij denkt? of dat, nee, die die dat, van, Ik, dat van, van die oude nou. denkt. Kunnen jullie elkaar herkennen dan? So, ja, soms, maar niet altijd. Nee, dat, dat, uh, dat is iets uh, wat, wat meer op het bewustzijnsniveau in communicatie ook gebeurt. Meneer uh, Teube, uh, u uh, probeert natuurlijk ook zeg maar, politiek gewin te halen... uit zeg maar, het idee dat er aliens zijn... Uh, en dat we dat accepteren. nou, Er is niet een betere doelgroep die u bestemt dan het dan zeg heliënt maar zelf. Hoeveel zijn er dan in Nederland? Want U heeft er geloof ik 55.000 nodig, dan heeft u al één zetel. Ik denk dat die er zijn, ja. Die zijn op, oh, in Nederland Ja. zijn er 55.000 heliënt? Dat, dat denk ik zeker, ja. Dus dat is één zetel dan? Er zijn ook nog heel veel mensen die zich daar, hoe gek het ook is... niet bewust van zijn. Oh, ja, dat wordt dan wel weer lastig. Dat is ook zo, ja. Want in, ze zijn in een bepaalde realiteit gekomen... Uh, die hun eigenlijk bij hun eigen bewustzijn Ja, dat, dat is. Ze zijn bij hun eigen bewustzijn weggetrokken. Maar ik wil word... Vertel eens, leer, leer, leer die mensen eens hoe, hoe ze dat. zelf ja, hoe uh, ze zichzelf op zouden kunnen betrappen. Er zijn wel eens jongens die worden wakker. En die denken, nou, ik had eigenlijk liever een meisje willen zijn. Maar er worden heel weinig mensen wakker. Die dachten van, godverdomme, ik ben gewoon, nee, ik kom je niet vandaan, weet je wel. Ja. ja, hoe, hoe ja komen er zijn... ze erachter. Ik want denk... dat is ook goed voor uw partij. Hè? Ja. Ik stel me zo voor dat ja, er een training nou, ja, bij... aan, ja. aan de hand is. Je kunt natuurlijk al van gaan. als je nu een, een, een, een enquête houdt op straat... dan is 70% van de bevolking die gelooft in buiten te leven. Nou, dat is al heel fijn. Dat, dat is ook 76 zetels en zelfs nog meer. Dus, dus uh, en wat we, waar we nu in zitten in deze periode... dat is dat dit soort zaken allemaal naar buiten komen. Dat merk je. Ik bedoel, er is heel veel aandacht we het geweest. Daar hebben we het vorige week over gehad, ja. Ja, dat object in de OC ja, en, en Ros al Roswell en zo. En, ja, uh, dit, het komt nu allemaal naar buiten. Dus dat merk je, ik bedoel als wij het over wij hebben, dat is een voorbeeld die ik vaak een beetje aanhaal, dan denken we vaak over Europa en Amerika, dat is wij. Maar wij zijn met 10% van de bevolking. Als je op dit moment in Zuid-Amerika woont, dan zie je wekelijks gewoon televisieprogramma's over het contact, wat overal al gaande is. Uh, dit soort dingen gebeuren ook in Aziatische landen. In China gebeurt op dit gebied, gebied erg veel. Er wordt ook veel informatie op de televisie overgegeven. Dus je ziet op dit moment een ontwikkeling die er leidt... dat het wij, wij worden Uvo-partij genoemd. Het dekt absoluut niet de lading... want we willen ook de kennis ten aanzien van vrije energie terug naar de mensen hebben. We willen ook de kennis ten aanzien van gezondheid... waarbij we van al die chemische rommel af kunnen, willen we weer terug. Dus we zeggen ook, we lossen ook, net zoals Pim Fortuyn de rijen in de gezondheidszorg op in twee jaar. Gewoon omdat de kennis beschikbaar is op dit moment voor de mensheid... waarbij die andere middelen met al die chemische toevoegingen gewoon aan de kant kunnen. Is het ook zo dat zeg maar, de, eh, zeg maar, de, de, de kennis en de technologie van outer van space ons verder kunnen helpen? Absoluut. Ik, dat heb ik sowieso aan mezelf gezien. En uiteraard de Hoezo? kennis... Hoe heeft u dat gezien aan uzelf? Om de kennis die ik uiteraard heb gekregen als ufo bent en als je in contact komt met andere bewustzijnsvormen... Ja, maar wat zegt ze dan tegen u, waar u wat aan heeft? Ja, zeker. Maar wat, zeker op wat gebied, zegt ze dan bijvoorbeeld? Uh, zeker op het gebied van gezondheid. Dat je, uh, uh, wij kennen ons eigen lichaam niet. Ik bedoel, als we in de spiegel kijken, dan zien we onszelf. Maar dat is niet alles wat we zijn. Nee. En als wij hier in dit land... Wij zijn ook energie. We hebben een, we hebben een aura. Uh, heel veel mensen zijn zich daar absoluut niet bewust van. Dus als je daar niet bewust van bent, van dat gebied... Ja, waar is jouw bewustzijn op dat moment? Dus het is op dit moment zo dat die basiskennis weer naar de mensen toe moet. En is dat het wel zo geweest dan? Dan, we, dan komen we een beetje op die ja. uh, Egyptische piramide-achtige Maya-achtige... Ja. Ja. Zijn, zijn we teruggevallen? Wij zijn ongelooflijk teruggevallen. Door het Christendom? Ja. Dat heeft zeker een van de grote oorzaken mee, ja. Maar dat is mijn grote vraag. En vooral aan u, mevrouw... Ja, ik ben nog steeds... Selene. Ja, precies. Ik ga er geen smurf in tegen. Alsjeblieft. Selene. Want er zijn heel veel mafketels op deze wereld... en die geloven in God. En ik moet eerlijk zeggen... Ik denk dat ik ook voor Jan spreek. Wij zijn redelijk radicaal atheïst. Omdat we niet geloven dat er een God is. Maar is er een God... God, want u bent daar buiten. Al die mensen die wijzen dan naar de hemel, daar is God. Nou, daar komt u vandaan. Is hij er of niet? Dan kunnen we dat even ophelderen. Zullen we dat even ophelderen? Ja. Ja, nee, nee, nee. op, het midden in de nacht op zondag. Hey, hey, nou, als we dat, nou dat even leuk kunnen ophelderen. Even bestaan wat te dan bespreken. We we het het er zijn al ja, die Dus die alle aanhangen. En andere goden die kunnen zeggen: jongens, hem mee. Wat, wat ze alleen zeggen? Dat is gelul! <hijf2> nou, kom maar op. Nou, laat ik één ding zeggen. Ik <hijf2> heb niet alle waarheid in huis. Ik kom dan van andere planeten. En ik heb andere bewustzijnsgebieden. Weet je waar het woord God van Nou, Van goed. Ah. Ja, gewoon yeah. Goed. Dat maar, is, maar het is maar, gewoon nou, goed. Nee, maar begrijp je wel. Maar omdat u namelijk daar buiten zit... en u heeft er waarschijnlijk contact met, met meerdere belevingsvormingen... Ja. En, en we ja. geloven dat God is dan geen mens... dus dat is een andere belevingsvorm... en u bent de enige die hier in, dit, in het studiootje is... die daarmee zou kunnen communiceren. Omdat hm. nou, Jan en ik zijn de, de, de, dikke... Nou, en behoorlijk geremd ook. Meneer teuben is al lekker bezig, maar u komt daar vandaan. Maar, maar heeft u ooit iets gehoord dat er een God is... die over ons waakt en zo... Nou, dat wat jullie God of wat hier God genoemd wordt. Kijk, er is, er is een universele kennis, een waarheid. En dat is liefde. Dat is universele liefde. Ja, ja. En dat is een energie, een vorm die bestaat waar alles uit is ontstaan. Mm -hmm. En ja, als je dat, God of uh, de universele geest, hoe ja, of of je dat ook? <laughs> ja, dat is ook liefde. Ja hoor. Nee, maar oh, begrijp je wat ik bedoel? Dat, ja. dat, dat, dat je, dat nou, dat ben ik wel op mijn meest astrale. Nee, maar je dan dan, hebt mensen uh... die beginnen over een oude man met een baard op een wolk. Maar dat is dus gelul. Uh, sowieso, een gescheidenen <laughs> van man en vrouw is, uh, nou ja, als jij het gelul noemt. Maar het is een uitgaan van één van de twee. Het dus... heeft twee krachten, ja. Het heeft twee krachten. Ik en... denk dat we daar, zouden ik, nog even wat verder op uh, ja, moeten ja. gaan. Want ik ik denk je, vertellen, je nogal we nog wel botsen ik zit hier met de, met de oud hoofdrecteur van de Playboy. Dus, dus dat gaat oh, waarschijnlijk oh, ja. over de, de, de, oh. het Alien-vrouwen. Nou, nou, nou, ik, ik kan niet wachten, Het gaat zo ongelooflijk niet over het Alien-lichaam. Het gaat nu even over het, het radiospel. Oh, ja, Vorige God. week hadden we nauwelijks. Sorry, vrouw. Nee, maar je moet ja. even zeggen, nog even je excuusen. Daar was ik mee bezig. Nee, maar er komt iemand uh, uit een ander melkwerkstelsel... en we gaan naar abrupt naar een van de klote Nou, wij gaan, wij gaan weer naar een ander melkwerkstelsel, namelijk Mijn het radiospel. Is hier, uh, Svelien, ja. het, het, is, het is een tamelijk pijnlijk, pijnlijk onderdeel van deze show... maar we doen het voor de kabouter. En, uh, en uh, ja, voor, laten we gewoon maar beginnen. Ja, doe maar even. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Um. Het echte Jannen radiospel. Prrrr, ik leg het nog één keer uit. In het Citaatje straks door krijg in de drie nieuwsfeiertjes verborgen. Welke Dat moet je natuurlijk uh, ja, eigenlijk uh, ja, gewoon bedenken. Want dat is eigenlijk het hele, hele verhaal van het spel. Bel 0-101 als je ze herkent. En de winnen krijgt de enige echte. enige echte. enige echte echte Jan op t-shirt. En bel maar even snel jongens. Want we, we, we, eigenlijk zitten we hier niet op te wachten. En, en, en, en we hebben ook zomaar iemand in de studio die hier niet vandaan komt. En misschien wil ze straks weg. En, en, dus, dus bel nou even voor dat stomme spel. Laat maar even horen. DJ. naar Utrecht. Want in een deel van de wijk Kanaleiland is daar een noodverordening van kracht. Het kwam me niet als een verrassing, maar het was wel een bijzonder moment. Tenminste, dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. Nou, Part, nou volgens mij heeft de, de kabouter heeft gezopen dit weekend. Nou, nou, nou, nou. bel 0800 en 121 van echte Jannenspel. Als jij de drie fragmenten herkent die zo juist aan elkaar zijn geknutseld... door de kleine kabouter en schiet hem... Johan is er al. Goed, nou ja. Goddank. Johan ik, Johan. Johan, ik moet één ding vertellen. Je hebt wel lef dat je belt naar deze show. Nou, Johan? Johan? Nou, zo omdat je dus een Johan bent. Wat ja, leuk is, waar kom je vandaan, Johan? Hoe nou, moet boeit dat nou? Wat? Oh, boeit helemaal niks, jongen. We zijn oh, er Een boze jongen aan de lijn. Nou, vertel nee, eens. Johan, nou, welke feiten zijn het? Jan. Johan. Johan? Ja, maar het het jammer, het, het ja. Echt een echte Johan, dat krijg je dus. Waarom moet je nou onze bel enige bellen Dit bevestigt beledigen? het hele concept in ja, één keer. Ik vind het heel je hebt een echte Jan, en dat zijn wij. Ik jong, heb dus een Johan, jong, en Johan, en die belt. En zegt: ben jij een Johan? En die is dan gepikeerd, en die zegt dan niks meer. Hé, hey, Johan. Ah, Laat me even hangen. Ja, Hé, hey, Liesbeth. hoi je, Johan? Hoe, Hoe is gaat je met... het meestje? Heerlijk, meid. bij jou ook? Gaat goed. Oh mooi, heb je het spelletje gehoord ja, of wil je hem nog één horen? Ja, ik heb een vaag idee wat het is. Mag ik het zeggen? Jazeker. Waarom hebben we een echo eigenlijk? Nou, omdat het gewoon nou, de radio. Oh, de radio staat aan. Oh. Ik ben een hufter. Wacht even. Nee, ben je, ben, je bent geen hufter. Je bent een schat. Hufter. Hufter. Ja, ja een dat ben ik ook. Je hebt waarschijnlijk veel meer bewustzijnsniveaus dan wij ooit bij elkaar zullen sprokkelen. <laughs> bent, hoe, oud, hoe, hoe oud bent nou, u? Wat? Hoe oud bent u? Ik ben 62. of 26. Nou, dat valt nog in mijn doelgroep hoor. Niks aan de hand hoor. Je bent, bent ja, ik zou je zeggen, het was het asbest in Utrecht. Juist, ja. Het winnen van de Tour de France. Ja, precies. <laughs> en het was. Oh god, het laatste fragment, ik had het in mijn hoofd maar niet opgekregen. Van het met... internationaal motiefonds, bedoelt u? Hè? Ja precies, ja, er, er dat het, IMF, het, het IMF, het, de IMF dingetje bedoelt u waarschijnlijk. Ja, dat bedoel ik echt, echt ja. hoor. Ja. Dat heeft de Spiegel gemeld dat ze niet meer aan Griekenland willen doneren. Ja, Lisbeth, ik kan je, je zeggen dat jij bent niet alleen maar een, een, een bijzonder goed luisteraar van dit prachtige programma... ...maar ook winnaar van het enige, enige, enige, enige, enige, enige, enige, enige, enige, enige, echte enige, enige, enige, enige, enige, enige, enige t-shirt. Kom naar toe. En niet alleen, nou, Meters en zo echte, Maar u bent niet alleen winnaar van dit fantastische dingetje, maar u de maker van het dingetje aan de telefoon, de kabouter. En oh, eh, volgens mij wordt er een plaatje opgestart. Ik weet voor de... niks. Het zou project zijn. Ben je er nog? Ik ben er nog, ik luister. Is Wat space. is dit voor geluid zich? Outer space, denk ik. Oh, oh een thema dingetje. Ja, Leuk. Ja, nou, voel ik aankomen. Nou, links bij dir ben ik about. jullie. Dankjewel. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Het is natuurlijk hartstikke leuk. Hè. Het is lekker in thema. Laten we het zo zeggen: in thema. Maar het is wel commissie. Kan het even uit? Als je uh, DJ-flikker, die shit even uit. God nooit. Wat een ellende zich. En ik vind het toch een beetje belediging voor onze gasten. Nou goed. In ieder geval, Anton Theeuwen, die probeert ons uh, sinds jaren dag uh, aan het verstand te brengen. En te peuteren dat de overheden van de wereld ja, stelselmatig blazen yeah. over de aanwezigheid van aliens op aarde. En we praten verder met onze studiogasten over het waarom van al die omzinnen, uh, geheimzinnigheid. Maar we hebben dus niet alleen Anton Teube van de SOPN, nee, slash de UFO-partij, die ze niet zelf UFO-partij noemen, maar waarvan nee, mensen de denken dat ze de kunnen ze beter op Niburu kijken. En is uh, ja, voor de, de mensen die daar... Dat is jouw snabbel. Ja. En, maar, maar we hebben ook uh, uh, Celine hierbij en, en, en mevrouw uh, die komt... Niet? Nou, wel ook, ook van aarde. Juist, daar zijn we inmiddels achter. achter. Ook van aarde, vo ook niet. Zal ik even het voorafgaande samenvatten? Oh, Jan gaat even het voorafgaande samenvatten. Je dus als je het jullie gaan passen, wat ook, of, of en, even ja. nog een kopje koffie. Dan, uh. Jan, vertel. Nee, Nou, vertel niet meer. Nou, doe niet het nee, Rutte. Nee, nee, nee, nee, sorry. Kom. We waren gebleven bij, hoe kom je erachter dat je buitenaard bent? En dat ging je even te krijgen doordat je contact maakte met anderen. Dat je anders was dan anderen. Maar je bent gewoon geboren. Daar pakken we weer op. Jan? Ga maar los. Daar pakken we hem weer op, want, want, want uh, ben ik ook zo. Wat denk je zelf? Nou, ah. ik ben uh, vrij sceptisch, uh, sta ik in het leven, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben een beetje een, uh, ja, uh, laten we zeggen, een beetje dwarsfiguur. En, uh, ja, ik ben niet, ik. Ja, precies, ik ben niet helemaal van de gevestigde orde... en ik voel me ook niet helemaal thuis bij de mensheid. Nou, maar, maar, yeah. maar ik heb nog geen signaal gehad. Uh, voel je je gelukkig in je eigen lichaam, joh? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het uh, buik mag wel wat minder. En uh, het geslacht ook wat minder groot. En, uh, <totstuk> nee, nee, maar goed, maar voor de rest, ik voel me wel prima. Maar ik heb niet het gevoel dat ik van buiten kom. Snap je? Nee. Ja. Nee. Maar denk je dat ik dat ben? Ik kan dat voor jou niet bepalen. Maar ik weet wel dat het voor menig, hè, voor, de, voor de mensheid. Het is een ras wat ooit ja, gecreëerd is. Ook door middel van uh, technologieën van buitenaf. Oh oh wacht even. is geen so the fuck, so well, the fuck, so is het the the is Wacht even. Dus, u bent niet alleen gemaakt door uw ouders, blablabla, blabla, maar zeg maar, hetgeen wat u bent van een space, dat is gecreëerd nee. door middel van technologie. Luister wacht, nou nee, eens, dat zeg ik Vroeger niet. was het oh. menselijk ras een ras wat gecreëerd is door technologie. Dat zeg je wel. Ja, door, ja dus, en... Oh. Door dus ook uh, samenvoeging en vermenging van andere buitenaardse rassen. Dus, wij dus... Zijn zijn we zijn helemaal niet van de apen? Nee. Nee. nee. We zijn dat een verandelsbakkerras. Ik... Zegt ja. zegt een collega van mij, Peter Tone altijd. Dus Darwin lult uit zijn nek idee altijd, dat we van de apie zijn. Ik vind het wel een leuk idee eigenlijk. Het is toch een beetje hetzelfde idee. Maar dan gewoon dat we wat een soort samenstelsel, samensmeltsel zijn... van allerlei vormen van intelligentie. En dan we ja. dit schitterende... Lichaam uiteindelijk van gekomen. Mevrouw, als dat nou zo waar is. <laughs> waarom bakken we er zo'n ongelooflijk gevoel nou. leren van van onze aarde dan? Wat Want dat je... vraag ik me we dan wel even af. Wat denk je van een leerproces? Ja, en... een leerproces. Daar ga je toch niet 6 miljoen joden voor vergassen? Nee, ja, dat zou je denken. Het is altijd ook eens een genietes is, moet je een joden bij gaan halen weer. Nou dat... ja, ik heb dat in een familie gezien. Is ja, ja, dan, maar dat nee, nee, vind ik een voorbeeld ja. van wat de mensheid elkaar aan kan doen. Dat vind ik ja. het Hét Hét grote voorbeeld. Dat ja. je ja. nou, maar als we dan allemaal, allemaal uit, uit, uit een dubbelbox komen... en we zijn in elkaar gezeten, dan is er wel uh, een steentje fout gezet, kunnen we zeggen. Nou, dat denk je, maar het heeft ook te maken met beïnvloeding. Maar goed, wat je ook zegt is dat er is een tijdje geleden al iets radicaal misgegaan... met die beschaving die zo zorgvuldig in elkaar geknuffeld is. Door ja. Een... Ja, toch? Wat? Ja. ja. Wat is er misgegaan? Ja. Nou, er is wel iets misgegaan, maar er kan ook iets heel erg goed gaan. En dat, in dat proces zitten wij nu. Dus wat er misgegaan... Er zit een goede potentie in wat de mens is. Namelijk die van universele liefde. En vanuit dat gaan we, hè, gaat de mens iets moois creëren. Maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Nee, ook niet, Nog niet gelukt? gelukt. Nee. nee. De Dalai Lama die zegt het ook altijd. Is die ook uh, vandaar? Ja, die ik zegt ga, exact hetzelfde: universele liefde. Ik ga voor niemand zeggen wie of wat hij is. Meneer Teuben, en... uh, ben, bent u vandaar? Van, zeg maar niet van hier dan? Ja, ik ben ook vandaar. Nou, ik krijg nou helemaal de. de, de, de... Gooi hem er maar in, Jongen, jongen! <lacht> Mij, zegt hij al, luisteraars, het is ongelooflijk. Maar die Anton Tuberus van de SOPN. En ik dacht, en het, ja, al, he. je dacht het al, ik dacht het al. Is dus voor met med ook van outer space, of niet? Ja, ook. Maar ook gewoon, zeg maar, hier gebakken. Ik door. heb het vandaag voor de eerste keer bekendgemaakt voor een hele grote groep mensen. Van, vandaag hier, bedoelt u? Nee, niet hier, maar in, in Soest. In Soest, ja. Ja. En ik Natuurlijk, denk, nou ben ik bij de radio de Soest... en ik ben gewoon solidair. Ja, we kapen die schroep wel, hoor. Ja. Want ik zou je vertellen, in Soest, daar da, da, da leeft helemaal niemand meer hè, op dit nee. moment. want, want, want, want in Soest wel een... een van de drukste plekken, Maar meneer Teubel, u bent, dus, u bent dus ook niet helemaal alleen maar een mensje van aardklootje. Nee, dat, uh, daar ben ik ook gekomen. Hoe Nou, ik Weet die jaren... je wel een gevoel ik een beetje begin te krijgen? Dat het uh, zoiets is, je bent eigenlijk gewoon een mens... maar je bent toevallig eentje die nog een me beetje meer, meer is zoals ze vroeger waren. Ja. Niet zo'n afgestompt uh, bottenlul botte zoals jij en ik. ah oh, ik. ik ben niet zo... Oh. Ik, ik, ik wel. Ik ben ja. een hele nou, afgestompt, een, eenvoudige... Maar meneer Teube, u, u, u, u, u, u, hoe bent u erachter gekomen dan? Uh, hoe kom je daarachter? Dat is uh, op een gegeven moment, als jij leert wie je zelf bent... dus als je ook weet de, hoe dat hele universum in elkaar zit... en doordat ik contact had met buiten aardse, is me dat uitgelegd. Wat zijn dimensies? Nou, dimensies zijn... Bepaalde, ja, dat zijn energieplateaus, dat zijn andere realiteiten. dus dat, Zo zijn mij heel veel verschillende realiteiten uitgelegd. En zo is mij ook heel veel uitgelegd hoe wij als mensen eigenlijk functioneren. En wij zijn erachter gekomen dat, uh, dat deze kennis die, die wij hebben... en ook in ons bezit hebben en waar we ook mee werken... voor de mensheid is weggehouden. En als je dat voor de weg, mensheid weghoudt... dan kom je natuurlijk never nooit bij het, het level waar je eigenlijk normaal hoort te zijn... Juist. Dus dat is het. Als... Dus dat, daar zit hem de conspiracy in. Het, het is het weghouden van de kennis en de is juiste om te informatie. Wij, wie wij in principe zijn, hoe wij als mens functioneren. Maar de dus. u, u, u wil uh, in de Tweede Kamer komen om dit land uh, klaar te maken voor, voor, uh, voor het denkbeeld waar, wat, wat u aanhangt. Met wat u bent. Dus blijkbaar. Vindt u dat niet een beetje ja, een soort, misschien wel een soort van, van verkiezingsvervalsing dat u als ja, buitenaards wezen meedoet? Nee, dat is absoluut niet zo, want anders zou ik het ook niet zeggen. Dus ik kom daar gewoon openlijk voor uit. En uh, ik weet dat er op dit moment bij ons dagelijks mensen zijn die er voor uitkomen. Dus we zijn niet de enige. Wereldwijd uh, gaat het om miljoenen die zich op dit moment ook bekendmaken. Hoe zit het eigenlijk met, met, met partnerkeuze? Meneer Teubu, u bent hartstikke leuke mannen, maar ik ben voornamelijk geen. Ja, nee, vrouwen, dat snap uh, ik voorkomen. Uh, hoe zit het er met partnerkeuze? Heeft, want u, heeft u een partner? Niet meer. Nee, maar dat kan gebeuren. Maar, dat was, maar was het een, zeg maar een mens? Nou, mijn vorige partner uh, komt ook niet, van, uh, niet alleen maar van aarde. Jezus, ja. dat begrijp ik, wel. zoek je toch een beetje... Maar zoekt u alleen maar dat huis. soort mensen dan uit? Nou, daar ga, het gaat niet om wat ik zoek, het gaat om wat bij me past. Nee, dat kan wel, maar, maar, maar sommige dingen passen wel en sommige dingen passen niet. Maar als u zegt ja. van... ja. Zo'n zo, zo droplul die alleen maar van de aarde komt te groeten. Ik wil even wat, wat, wat meer buiten mijn gebiedje. Zeg maar, dit ja, het je. heeft ook niks te maken met wat ik wil, maar het heeft te maken met wat bij mij past en wat bij me hoort en waar ik mij bij thuis voel en wat bij mij zich thuis voelt. En is dat altijd iemand die, die dat uh, is? Dat past gewoon het beste. En ik heb ook uh, relaties gehad met mensen, met mensen die zich niet bewust waren van hun buitenaardse ach, uh, ja, achtergrond. Maar hoe wist u, u het wel van diegene? Soms wel, ja. ja. En ging ging het dan vertellen? Nee. Nee, echt niet? Nee. Dat je denkt, van, nou, je, je ligt nu al anderhalf uur op het ...maar ik, ik moet je nog wat vertellen. Volgens mij uh, kom jij hier niet helemaal vandaan. Dat heb je ja. nooit gedaan? Nee, dat heb ik nooit uh, op die manier gedaan. Maar goed, in ieder geval... Uh, en laten we eerlijk zijn... Wat, wat, ...Jan en ik zijn wat de een, eenvoudige, ordinaire mensen. Want we hoorden namelijk dat, dat u zou komen... Als, ...als mooie vrouw van een oude space, En toen dachten wij dus... Nou, dat is toch wel heel fijn, hè? Dat er nog een paar mooie meisjes van buiten komen... waar wij dan ook, uh, nou ja, hadden zeggen... Zijn wij nou niet ja, boosaardige... Ja, uh, beam me op Scuddy of zo, <laughs> een paar keer, een en, en weer. En, ja, ja. Maar dat zit er dus niet in. Want, uh, Jan en ik zijn allebei van de apen, dus dat, dat wordt niks. <laughs> Sorry, daar moet ik even om lachen. Ja, maar ja. Nee, doe maar lekker, hoor. Wat, maar wat, wij zitten nog niet aan... erg, hoor. Wat, wat, wat wij nog achterlopen, dat wisten maar, wij al, maar, al een maar, beetje. Maar wij maar, wij maar, komen niet in aanmerking om met de meisjes van oude space uh, zeg maar... De, de, heb je ook de, meisjes van omdat wij gewoon uh, puur gaan uit. Ja, jullie zijn gewoon, gewoon wat... Ja, maar, nou, gewoon mensjes. Heb je ook Gewone meisjes meisjes van Ouderspees? Wat is daar mis mee? Oh, nou, niks. Maar u wilt liever doen met iemand die ook van buiten aarde komt. Ja, maar komen we daar niet allemaal vandaan? Ook ja, weet ik veel, dat ja, moet lotte. u zeggen. Ik, ik, ik, ik denk nog steeds dat ik, uit ik mijn moeder schoot heb geflinkerd. Ik ga dat voor niemand bepalen. Maar in mijn, in mijn gedachtegang en in wat ik weet, is dat hè, iedere mens die hier op aarde leeft, ook uh, van andere planeten Nou, Dat hadden we van, we hadden we iedereen. Ja, anders hebben we het vastgesteld. Het, dus hebben, wat hebben we hebben het nou tien minuten geleden over gehad. Een hele tijd geleden zijn wij een soort van samengesteld, geboetseerd van ja, allerlei we, yes. vormen en intelligenties en weet ik het alle ah, dimensies en ik keten, dus plus, plus. plus. Iedereen heeft het. Ja, dat, dat, Liefde, ja. weet je nog wel? Jungle binnen de kracht moet wel ja, luisteren, Jan. Ik, ik heb nog wel geluisterd, maar ik, ik probeer je nog. Je bent omdat... alleen maar bezig met mag ik seks met een alien? Dat is, dat is niet goed. Dat, denk nou aan ja, iets anders. Laat ik niet vragen stellen. Is het mogelijk om een seks met een alien te hebben als je. Uh, dat je zelf nog niet helemaal in de war bent. Dat je denkt dat je dat bent. Maar dat je denkt dat je gewoon. Heb je ook? Komt en dat je... kan he, heel veel eh, makkelijk ja, als zijn, Als jullie squar. dat graag willen. Dan ja, ik hallo. Dan zal dat vastkomen. Nou jongens, moet je nou al dat al. toch horen. En iedereen is maar bang voor een invasie. Met allemaal gesodemieter. En, en, en bommen en, en kwetters... En, en nucleaire gesodemieter. Maar we hebben hier gewoon één die zegt. Als jij wel lekker wil neuken, dan gaan we weer toch lekker neuken, joh. En dat is nou precies wat we nodig hebben op deze aardklant. En de economische crisis. En oorlogen. En sectarisch geweld. Alles vervliegt met liefde. Essex. Hij heeft het door. <laughs> nou, echt ja. waar? Ja, als, als, ja. als, als, ju als jullie e met, met, met, met, met <laughs> ruimteschepen, met lekkere wijven hier aankomen, die zeggen: Jongens, wie wil er aan de catch? Dan is er geen enkel <laughs> probleem. Uh, ik zou je vertellen: de moeilijke, wijken in de, moeilijke nou. wijken in de grote steden. En al die jongens die lopen met een vlas. Eh, zwart, lekker op, kloot. Dan komt er een ruimteschip komen een paar lekkere wijven uit. Niks meer aan het handje. Nou, dat denk ik wel. Heel Opsporing Verzocht. Uh, je moet hoor... zeggen, ja, welkom bij Opsporing Verzocht. Deze week weer geen reed gebeurt. Nee, Sleene zei ook dat ze de, die, al die vrouwelijke energie hier juist heen moet... om al die bronstige mannetjes te temmen, toch? Heb ik onthouden, hè? Ja, dat kan wel, ja daar kan wel komt zijn. het een beetje op neer. Ja, maar toch? omdat we allemaal daarvan... Oh, ja. Als u nou zegt, hè, dat zei u ook net, hè... dat wij allemaal daar vandaan komen... waarom worden we dan niet even herp geprogrammeerd... en doen we het dan nou leuk met z'n allen? Dat gaat natuurlijk niet. Doe even net of je alles weet, man. Dat moet je me Wees je uit een boek? Sorry. Echt de manier van een bloot blaadje. Dat is ook niet te <laughs> nou, mevrouw, kunt u het mij even uitleggen? Ja, mijn, wel mijn, mijn, hele mijn, mijn... goddelijke wezens ingezet, altijd. Ja, maar hè? hoe moet ik dat dan voor me zien? Een soort van groepsgebeuren? Of... Oh, god, God. die kant ja, uit. Ja, groepsgebeuren. <laughs> <laughs> ja, maar ja, ook wat jullie is. willen, hoor. Nee. Nee, <laughs> maar, maar, maar het probleem is, en dan meen ik echt serieus, ik ben geen hippie, maar nou, dat hallo. gemis aan, aan warmte en liefde op aarde, dat maakt dat gekloot iedere keer. Ja, ja. En, en, ja. En, dat, en dat samensmelting. Kijk, ik. Ja, goed. Als dat meer kan komen door de aanwezigheid van mensen van buiten... nou, kom maar op, zou ik zeggen. Ja, precies. Dat denk ik dus ook. Mooi. Er, er zit wel meer in jou. Nou, inderdaad. Het denkt. zit heel diep, maar het zit wel meer in jou. Ja. Want het komt wel even uit jou, nou. Ja, ja ik kan het wel uit gaan leggen, maar ik vind het ook mooi om voor jou te horen. Mensen zien mij en denken dat het een heel ondiep boeren-slootje... waar zo'n van die luchtbelletjes boven... Maar, jongen, dat is, dat is diep, hoor. Dat gaat bij mij helemaal diep. Meneer Teube... Um, uh, gelooft, gelooft u in de toekomst? Want, want, want dit, is, dit is de oplossing voor alle shit. Ik heb volledig vertrouwen in de toekomst. Maar echt, hè? Ja, echt. Dat er jangen over zure regen ja. en opwarming van de, ja. en de smeltende ja. gletsjes... en geen olie meer en, ja. en elkaar afmaken voor, voor een of andere god. Dat is Ik gewoon klaar. Ik denk dat het inderdaad uh, binnen de kortste keren klaar is wereldwijd is de wereldbevolking zat van oorlog en ja, alle ellende... en staan ze overal op. De banken pikken ons geld binnen, zoals we in Spanje hebben gezien... en op andere plekken, dus de mensen pikken, pikken dit niet Want aan. jij ging net ook vertellen dat oh, nu, as we speak... overal ter wereld mensen zich bekendmaken, Ja. Dat is dus echt, dat, he, dan, dan vertrouw ik ja. er ook op dat het een hele grote beweging is. Niet het zo is een dat... hele grote beweging. En hoe het gaan is we natuurlijk dat zien? wel zo, jullie hebben ons de kans gegeven om ons hier uit te spreken. Ja, ja, zijn we Als ook. de rest dus... van de media ook de kans geeft aan al die mensen die op dit moment willen vertellen waar ze vandaan komen. en hoe het uh, hele verhaal eigenlijk in grote lijnen in elkaar zit. En, en wat 2012 betekent, want er speelt natuurlijk veel meer. De Maya's en de Hopi's en al die natuurvolken waren natuurlijk ook niet achterlijk. Oh. 2012, he, ik, wat ik altijd bij de Maya's, uithaal. Dat is het feit dat ze zeiden van, in deze periode komen wij in contact met andere dimensies, oftewel andere realiteiten. Ja, en wij dachten en... allemaal dat we kapot zouden gaan. Maar dat is helemaal niet waar. Ze nee, zeiden maar. alleen maar van, 2012 is het jaar de verandering. Van de omslag. Ja. De, de omslag. Juist. En dat gaat gebeuren nu. Ja, we snappen weer dat we het niet met chemische rommel in ons lichaam moeten doen. Uh, en dat we bij elk pijntje dat erin gooien. Oh ja, en, we, dus wel, en we krijgen het besef ja. dat er inderdaad, net zoals Selena zegt... dat er natuurlijk veel meer is. En dat weten wij ook. Ik ben nu 25, 26 jaar UFO-meldpunt. En uh, ja, ben er daardoor ook zelf achtergekomen dat velen van ons op aarde... ik zeg niet iedereen, dat velen in, in al onze incarnaties... dat ook op andere planeten hebben meegemaakt. Hey, maar nog één vraag over de ufo's. Hè? Als we nou tot nu ik probeer ik het te begrijpen, dus het eigenlijk is een soort evolutie. Hè? We zijn hier ooit als, als rasmengvorm meng, zo begonnen. Niet iedereen, iedereen blijft er nog eens bij. We zijn er dus een beetje ingestort. En we zijn nu al weer terugkrabbelen. Maar ondertussen is het dus blijkbaar van buiten nog altijd weer contact met mensen, met wezens. Iets wat er. Want hey, ufo's, dat zijn toch hele tastbare. Dat zijn geen energiedingen. Dat is een ding, een schijf. Een, dat zijn ook energiedingen. Ze, ze zijn er in vele, vele vormen. Dus en mensen zien dat ook op dit moment erg veel. Ik, ik zeg er zijn, dat onze, zijn dat onze hoeders, bestuurders, Het zijn, zijn anderen? Ja. De, wat zijn dat voor zijn dat mensen? Die op, Ze op... hebben ervoor gezorgd dat we net niet te ver zijn gegaan in onze onkunde om macht en hiërarchie te verwerven. Ver door ver inderdaad wapens te ontwikkelen die eigenlijk een gedeelte van de schepping wegblazen. En op dat moment, uh, dan komt er een soort universele politie in actie. Die ervoor zorgt dat wij op een normale manier kunnen evolueren. Maar wat Jan zegt, dat vind ik het grote gevaar. Dat het klinkt als een golkheid. En dan moeten we ons weer helemaal gaan buigen en aan regeltjes ja, houden. Wat, wel die, mee, wat diegene joh. wil. Wel die zegt op een gegeven moment, je mag niet de buurvrouw betasten, je mag niet nee. drinken, je mag niet de... En nou ja, als die buurvrouw het er niet mee eens is... Dan ken wow, je, je Jans het buurvrouw niet, hoor. Maar goed. Nou, ik heb een buurvrouw. <laughs> die is er op pap van. Wat we hier nu doen, dat is gewoon kennis met elkaar delen. Wij geven weer wat wij doen. Dus we gaan van de apathische wereld waar we in zaten... en waar iedereen zijn eigen geheimpjes hield... en niet durfde te vertellen wat, wat ze hadden meegemaakt in hun leven... Uh, dat gaat nu naar een empathische wereld waarbij we nou, veel ik, meer dingen wel met elkaar heel, delen. Ik, dat, dat wil, niemand gaat zeggen ik wil geen empathische wereld. Natuurlijk willen we een empathische wereld en een wereld waarin liefde als lichtsnoer ja. fantastisch is. Iedereen wil toch maar gelukkig ja, dat is, dat gezond werden. Het is wel heel en, op, utopisch Anton. Dat is het op utopie op dit moment als je kijkt naar de wereldsituatie? Uh, nou, dat het beter mag, dat lijkt me duidelijk. Maar nou, dat, dat ook gaat gebeuren. Ook. Ik, ik, als ik en als eerlijk ben, bewegingen zo zoals... Ja, we hebben het vorig jaar begonnen op het Tahirplein. Uh, dat is, het is een massaal menselijk protest. Er zitten geen stempels aan. Het zijn christenen of moslims of noem maar op. Het gaat op dit moment om de mensen. Nou, dus die mogelijkheid is er. En die mogelijkheid uh, is dus mogelijk. dat zeg maar wat, wat er gebeurde zeg maar de zogenaamde Arabische Lente... Dat het ook gaat plaatsvinden in de vorm van maar... het accepteren van aerospace. Nou, we gaan nu even nog uh, naar het uh, 1 uur journaal. Het En dan uh, komen we straks terug. Want dan praten we nog even verder. Want ik wil nog even van, uh, van mevrouw nog een paar antwoorden. Ja. Jongens, uh, blijf luisteren. Tot zo, echt Nu het 1 uur signaal